Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De staatsgreep in het West-Afrikaanse land Gabon is volgens de overheid mislukt. Militairen hadden vanochtend vroeg het gebouw van de staatsomroep bezet en lazen een verklaring voor. Een speciale politieeenheid heeft de leiders van de mislukte staatsgreep opgepakt, zegt een regeringswoordvoerder. President Bongo is niet in Gabon. Hij ligt in een ziekenhuis in Marokko. Volgens de militairen kan hij zijn taken niet meer uitvoeren. In het Turkse consulaat in Rotterdam heeft iemand zich vanochtend in brand gestoken. De politie beschouwt het als een poging tot zelfmoord en wil daarom verder niets kwijt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. Waarom hij zichzelf in brand stak is nog niet bekend. Het Turkse consulaat was niet bereikbaar voor een reactie. In Amsterdam zijn handhavers van de gemeente bezig met de ontruiming van de oude ADM-werf. Voor zover bekend is er geen verzet tegen de ontruiming. De Raad van State had bepaald dat krakers het terrein op eerste kerstdag hadden moeten verlaten. De gemeente Amsterdam had krakers een alternatief terrein in Amsterdam-Noord aangeboden, maar dat is door het merendeel van hen afgewezen. De eigenaar van het ADM-terrein wil een nieuwe scheepswerf beginnen.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 Een ambassadeur van de Gay Pride heeft aangifte gedaan tegen SGP-leider Van der Staaij... vanwege zijn handtekening onder de zogenoemde Nashville-verklaring. In de Nederlandse versie staat dat onder meer het zondig is... om homoseksuele onreinheid over transgenderisme goed te keuren. Minister van Engelshoven noemde de tekst al stappen terug in de tijd. Het weer bewolkt en soms wat motregen. In de loop van de middag op steeds meer plaatsen regen. En het wordt een graad of acht. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.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 En we gaan door met het tweede uur. En we gaan een beetje nummer. over uh, politiek. Want onze hoofdredactrice die uh, wil altijd politiek. Ja. Om uh, tien over elf. Juist. Meneer Drommel staat heel streng naar mij te kijken. <laughs> maar gelukkig zit Martijn. Goedemorgen <laughs> en links aan tafel. Martijn. Goedemorgen. <laughs> <laughs> um, we beginnen natuurlijk weer uh, met politiek vorig jaar en nieuwjaar. Uh, en nieuw jaar. en uh, vorig jaar is de boel gebeurd. Wat waren voor jou de hoogtepunten van uh, 2018?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 op een wat vernieuwende manier, hè, met een raadsprogramma... in plaats van een coalitie. Ja. Dat, dat was leuk om te doen. Dat was na de campagne. Ja, dat was na de, ja maar dat, het, ik vind juist het verschil leuk... dat je in die campagne dadelijk maakt van... Nou, en hier staat de VVD voor dit gaan we bereiken. En, dan en hier staat de, de PvdA, die wil dat bereiken. En precies, en dat de, is verschillend, want... en dan na de verkiezingen kijken van nou, hoe kun je dat bij elkaar hm. brengen... hoe kun je zoveel mogelijk van die VVD-punten bereiken. Dat is, uh, ja. En is dat gelukt? Nou, toch wel redelijk. Toch wel redelijk. Dus niet helemaal. Je staat aan het begin van een vierjaarprogramma.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 als je ook ziet, die ambtelijke fusie waar we geen voorstander van waren... die gaan we nou eerder evalueren dan gepland. Die gaan we uitgebreider evalueren dan gepland. en gaan we ook meenemen wat de Zandvoort ervan vindt. Want de Zandvoort is nog steeds niet gevraagd... Van wat vindt u nou van die visie van ambtelijke fusie? Dus het is heel goed dat we dat nou wel gaan doen. Dat hebben we bereikt. Ja, ja. Bij de laatste begrotingsbehandeling hebben we gerealiseerd... dat de OZB eh, niet met inflatiecorrectie wordt verhoogd... voor dit jaar en vorig jaar. Ja, niet met, dat is gewoon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 Uh, je stelt, uh, dit is vraag 5, maar ik hoorde ook 6 en 7 er al bij. Ja. <laughs> La, laat even laten, even, even laten we eens even we bij het begin beginnen. beginnen. Er, komt, er komt een Halemse rapportage ja. en daarin staan een aantal getallen. En uh, daar zou uit blijken dat we te veel betalen. Ja. De melkkoe vanavond, van Halem was ja. ik in de krant.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 Een verklaring over. Uh, nee, we niet, de wethouder heeft toegezegd dat die, die 575.000 euro. die in Haanem's stukken staan. die gaan we niet betalen. dat zit al in de stand voor zijn begroting. Dat ligt vast. Okay, de dus totale bijstelling blijft hetzelfde. Dat dus eigenlijk, de wethouder... eigenlijk zit hij in het bedrag van de, van de nota. Eigenlijk zit hij dus in het bedrag mm. wat we al betaalden. Okay, dan is, dan is, dan is we laten het anders, maar dankzij deze toezegging dan van de wethouder... is, is die, voor uh, okay, okay, okay. Hey, Het voor iedereen Het breed gedragen uh, raadsakkoord. daar hadden jullie nog wat, uh, mm. wat voorbehoudens over. Ja. Uh, worden die al besproken?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 Maar ik heb wel vrij duidelijk gezegd dat er fouten zijn gemaakt. En dat wij zo'n gif niet zouden, uh, geaccepteerd zouden hebben. En dat het uh, voor mij betreft het openbaar had moeten worden. Dat er uh, op welke momenten de wethouder fouten heeft gemaakt. En de wethouder beaamde dat.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 uh, eenzijdig bestempeld, hè? WC1 gehaald, uh, uh, jullie hebben maar drie lijf van de OPZ gevraagd, jullie hebben geen andere mensen gevraagd, vond je het ook eenzijdig? Had, had je het liever breder gezien? Uh, nee, want ik weet niet wat dat toe had gevoegd.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 en dat levert een duidelijk onderzoek op. En dat is het zonde als je dat dan gaat ja, bevuilen eigenlijk met meningen van mensen? Mm -hmm. Want je hebt juist een heel feitelijk onderzoek, en dat is juist goed om dat bij de feiten te houden. En meningen van iemand die, dan... die er niet bij betrokken is, dat is, het... is zonde. Ja, is dan... Maar bovendien um, zijn we ook als presidium. Dus alle partijen hebben de mogelijkheid gehad om vragen toe te voegen aan het onderzoek ja. en suggesties aan te dragen, <coughs> contact op te nemen met de onderzoekers. Ja, als je dat dan niet doet of jouw suggestie wordt niet meegenomen, dan moet je er niet achteraf nee, commentaar nee, op. Nee, Want we nee, hebben is... dit onderzoek juist precies gedaan en alle vragen uit het onderzoek.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 Ja, u moet maar een hem vragen hoe hij dat doet. Dat gaan ik denk, we ook, ik, ik gaan we ook me, zeker doen. Ik, ik uh, vraag me af hoe je tegenvoorstellen gaat. Ja, voor uh, mij verandert uh, er niet heel veel in de houding namelijk. Uh, ja. Hoe de VVD dat ook al, al jaren doet. Als er een voorstel komt wat goed is, dan steunen we dat. En als er ja. een voorstel komt wat niet goed is, dan Daarom, zijn we daartegen. En dan ja. maken we ook duidelijk waarom we daartegen ja. zijn. Dat is geen verschil met de afgelopen vier jaar. En dat doen we nu precies hetzelfde. Ja. En voor en dan mij doet D66 op dezelfde ja. manier. En voor mij verandert er dan niks. Duidelijk. Uh, we gaan het merken. Gezien de tijd, gaan we nog een klein een of twee dingetjes doen.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 Um... Er wordt wel meer ingeschoten natuurlijk, maar uh, hier heb je toch uh, heel veel Zandvoorts belang. Je weet als inwoner van Zandvoort hoe er een beetje over gedacht wordt. En we hebben ook een paar jaar geleden onderzoek gedaan waaruit ook blijft van welke economische ruimte is er uh, ja. voor, voor horeca op het stand. Um...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 Iemand 120 dagen of 100 dagen een pand vuurt. Het probleem is dat mensen drie of vier panden opkopen en die het hele jaar ja. doorvuren. Dat is, dat is het probleem. Maar dat mag al niet van het huidige beleid. Dus okay. toen heeft het college gezegd, van, nou, we nemen dit stuk terug... en we gaan gewoon inzetten op een handhaven van het huidige beleid. En voor mij is dit nieuwe stuk is in die lijn opgesteld, zoals toegezegd door ja. de wethouder. Nu en daar zijn we hartstikke voor. En daar is voor mij de hele raad hartstikke voor. Nu uh, nemen wij daar oh. één handhaven voor aan. Denk je dat dat, genoeg, dat genoeg is? Is dat genoeg, ja.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 Nou, we krijgen standaard, je hebt de begrotingscyclus van een gemeente. Ja, ja. Dus je hebt de begroting, dan zegt de college van, we gaan dit en dit gaan we doen. En dan heb je een, een jaarrekening en dan staat, nou, dit hebben we gedaan. En als het daarin blijkt, we hebben twee panden gecontroleerd. En dan van, nou, dat is dan wat is dat weinig. Dat is wel weinig, ja. Ja, ja. Dus dan ga je ja, bijsturen. Ja. Dan, dan ga je bijsturen. Ja, oké. Okay. Um, en wij nou, worden ook op de hoogte van hoeveel klachten er zijn en dat soort zaken. Dus dat, Ik ben er toch ja. bijna al helemaal doorheen gerend. <laughs> <laughs> dus uh, ik wil je bedanken voor de komst. Uh, nog punten voor aankomende dit jaar, wat je wil bereiken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 want dat zou Want denk jullie zijn, zijn. er al mee bezig, hè? Met, de, met, de, met de opknappen van de boulevard en de andere enzovoort. Dat zijn, en lopen en op echt, dus maar ik dat denk dat de komende jaar ook wat, wat zichtbaardere ja. resultaten plannen plannen verder ja. Ja. ontwikkeld worden. Dat zou geen keer heel goed zijn. Ja. Een woningbouw in Noord, ja. Ja. ook belangrijk. Ja. Ja. Uh, opknappen van de boulevard. Uh, wij missen het mannetje wat nog uh, ja, uh, voor het museum staat. Dat ja, die hij zou terugkomen terug... komen, toch? Ja, hij ja. ja, is er nog niet. Misschien is dat leuk in de commissievergadering. Ik een keer ik meen dat hij na toen is toegezegd dat hij terug. Hij zou terug moeten gaan. Martijn, bedankt voor de komst en uh, dankjewel. de uitleg. Dank je wel. Yeah. Goodbye to we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 En uh, daar is constant over gesproken. We zijn al, nou, Rolof is volgens mij al, nou, ik denk al 12 of 14 jaar bezig. Om, Probeert, ze, best, ja. om ze te proberen ja. uh, jaar rond te worden. zelf eigenlijk vanaf het begin af aan, dus dat is inmiddels ook uh, 8, 9 jaar. Uh, er zijn er heb meer, ik, hè? denk ik. Die... Ja, er zijn er meer. Uh, uh, um, op een gegeven moment hebben we een uh, gesprek <coughs> gehad met uh, Rijnland. En hebben we een uh, commissie uh, gevormd, waar ik ook in zat. En waar we in gesprek zijn getreden met de gemeente.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 Uh, nee, niet. Uh, uh, ja. nu, wel. Op dat, nu wel. Maar ik bedoel in het voortraject. In het voortraject zat uh, zijn collega. Uh, Peter. Maar, ik, mijn, uh, je, je, uh, je ik hoor uh, Rob zeggen, je bent al twaalf uh, jaar bezig met, uh, met het jaar paviljoen. Hoe doe je dat? Ga je, dan ga je ook in gesprek met, uh, met de gemeente. Nou, we zijn in 2005 begonnen. En toen was al besloten dat er een aantal vijf uh, vaste paviljoens ja. kwamen. Dus dat ja. was een uh, gegeven. Dat wisten wij.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 Ah, maar ja? die dan wel achter de schermen met een andere collega bezig zijn om hun paviljoen over te nemen. Omdat ze dus, gaat. Ja, dus ja. dat is wel uh, een nou, uitgegeven. De verstandhouding onderling is. Ja, de verstandhouding is prima. Nou, het allermooiste ja. eigenlijk van het. Uh, van het, uh, nee, dat is wel zo. Hoor. Op zijn zacht gezegd warrige beleid van een gemeente.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 straks weer open ben in februari. Ja. Dan krijg ik weer alle vragen... van al mijn gasten. Van hoezo zij wel en jij en niet? Jij niet ja. uh, niemand die het begrijpt. begrijpt. Nee. Niemand die het begrijpt. Maar, nu... maar de, de, de frustratie zit natuurlijk eerst al... bij, het, bij de uitkomst die oh, zo ineens proces. in de krant staat. Ja. Ja. Uh, het proces daarvoor... was dat jullie in gesprek waren. Ja. Ja. Uh, daar is uh, nooit over deze... Uh, optie nee, niets, gesproken. Helemaal en ineens, pats ligt hij daar. Ja. Ja. Jij hebt in die commissie gezeten... Ja.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 Ja. Dan wordt dat gewoon besproken. Ja. Ja. Er wordt erbij het gepraat. Het ook, nee. Vorige week hebben we ook hier in het dorp gezeten... met alle seizoenspavioens. Daar zaten ook degene die de spot bij. Oh, ja? En, ja, want... Rapanouille. en we zijn gewoon in gesprek met elkaar. En... Maar toen ging het meer over de besluitvorming ja. van de gemeente. Ja, maar ook over de, uh, de volgende stappen die we gaan nemen. En of zij daarin gaan participeren of niet. En dat gesprek ja. mm -hmm. uh, dat verliep in alle, alle vriendelijkheid, rust, ja. alle ja. rust... Ja.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 Hoe gaan we in godsnaam hier in Zandvoort 85 miljoen omzetten in het hele jaar? Want je praat niet over dat ene weekend. Het gaat gedurende een heel jaar. Hoe maar dat is dat ook wat Rolf zegt. Uh, dus het is, je kan dat het hele jaar rondtrekken en je kan het goed verdienen ook. Ja. Nou ja, uh, wij, wij hadden het gisteren nog over dat uh, als er dus wel meerdere uh, permanente paviljoens uh, zijn ook in de winter. Dat dat niet anders dan goed kan zijn ook voor het dorp zelf. En ook voor de horeca in het dorp. Een betere bezetting van je hotels en je appartementen. Uh, die mensen die gaan allemaal het dorp in. Want je gaat niet de ene dag feesten op het nee. strand. En de andere dag weer naar het strand. Nee. Ga je het dorp in. Meer toeristenbelasting. Uiteindelijk dat losken, zijn er erbij gebouwd. Ja. Allemaal goed zijn verzant nee, nee. ja. dat, uh, dat zijn dingen die waar zijn. Uh, maar ik ga nog even terug naar de, uh, de keuze. Of tenminste de uh -huh. voorzet die geweest is. En ja. uh, dan we hem ook af. Uh -huh. uh, jullie gaan allemaal uh, daar naartoe.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 ja. In ieder geval bedankt Spannend. voor de komst en ja. voor de uitleg. En uh, we zien jullie graag en, terug ja. na de verhalen. Ja. Okay. Dankjewel. Ja. Dank. Your vibration's right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 Die ja. anderen gaven daar uh, de brui aan wegens economische redenen? Of, of... Nou, de meesten zijn op leeftijd. En ook om economische redenen. Het werd stiller in het dorp. En Supermarkten het werd, misschien, uh, harder. misschien ook. Ja. Supermarkten kwamen steeds meer op. Dus ja, dus dan het, uh, de spoelen werd steeds dunner. En geen opvolging denk en ik ook. Uh, niet, en niet vaak ik? geen opvolging. En blij dat ze konden stoppen en...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 Ja. Ik heb ook uh, mensen moeten, uh, moeten ontslaan. En dat je moest wat... helemaal in je eentje doen? En in de laatste twaalf jaar heb ik het niet eentje gedaan. Ja. De laatste twaalf ja. jaar ben je helemaal ja. alleen? Helemaal uh, alleen, ja. ja. Hey, terug naar het begin, dat is dus in uh, 1959. Ja. Uh, bloeiend Zandvoort. Uh, ja, toen uh, was uh, Zandvoort heel groot. En ik kon niet op en zo druk. Bij mij ook liep twaalf van het personeel. Oh. En uh, ja, dat was natuurlijk gigantisch.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 Maar je, je, je, ziet, je koopt ja. wel een carbonade, maar je mag vaak ja, niet ja. in de. Nee, dat, dat ze niet geconfronteerd worden die met het niet feit zien. dat ze dus een, dat het een dier geweest is. Je oh. ziet het nu ook met de waterleiding duinen, de oostwaarde plassen, hoeveel het er niet is om die beesten. Ja. Maar Terwijl we, koop, maar we kopen wel het Ja. Dat vind, vind ik een beetje een rare gedachte. Ja, nee, maar dat is gewoon het idee. Mensen willen dat niet meer. Goed, die... Nee, dus, ze accepteren wel dus een carbonage, ja. maar, maar niet, wij zijn... niet geconfronteerd worden met een dier. Nee, nee. dat is gewoon het verhaal. Ja, ja nou, als, als dat het verhaal is, dan, dan, dan vind ik dat nog steeds vreemd. Maar oké, okay, ja, het, het, het is zij ook zo. een nou, vreemde combinatie, maar ja, het is maar helemaal zo. Nou ja, als Mensen is het ja. niet meer. Goed, uh, na het slachten van je vader, uh, het ophouden van het slachten van je vader. Ja. Uh, wanneer was dat ongeveer? Uh, dat We moet het in de 60e jaren de 60 zijn, toch? Ja. In de 60e jaren kan je een omslag.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 Ja, die nou ja, de slagerij Vreeburg is nu uh, nog steeds levend in Heemstede. Uh, ja. ja, mijn broer ja. zit nog in Heemstede. Die is dus, uh, hebt het daar heel goed op de Kamplaan. draait prima, mooi, mooi winkeltje, niet zo groot, ja. maar uh, het is een te mannen. Maar uh, ik ja. heb uh, begrepen dat jij daar ook nog eens komt. En ik kom er ook vaak. We hebben heel veel samengedaan. We hebben veel uh, samengewerkt en uh, worstmakerij hebben we samengedaan en hammetjes. Uh, Slachtacht nee. uh, zelf? Nee, uitslacht ook niet meer ook zelf. Niet meer zelf. Nee. Nee, daar kan het helemaal niet meer. Bij mij zou het nog wel kunnen. Ja, Je en hebt ik nog heb, steeds geslacht je je toch? Nee, ja, ja, ja. Maar hij voldoet niet meer. Nee. En, en, en de ik, heb, nou, eisen is... ik heb ook een vergunning nog. Oh. Maar dan zou je, als daar ooit nog geslacht zou kunnen, moeten worden... Ja. dan moet je alles weer aanpassen, de nieuwe tegeltjes enzovoort. Ja. Ja. ja, dan moet je alles uh, moet je gigantisch verbouwen. Ja, dus dat wordt het niet. En Dat wordt het niet meer. Nee. Nee. nee, want er is sprake geweest, en dat, uh, uh, dat heb ik ook van jou... dat daar een, een, een slager in zou komen. Eh, er zou bij mij een slager in komen, maar die mocht extern niet verbouwen, want ze willen het pand laten zoals het pand is. Oh. En ze willen het helemaal terugbrengen naar de oude tijd. En dan moet er ook weer een oude slager in. En dan zou je zeggen, dan moet er moet een oude slager in. Maar ja, het is een jonge jongen, die stapt daar niet in. Nee. En die gaat beginnen in Halterstad nummer 3. Dat oh. is en het vroegere geveltje geloof ik? Het geveltje, ja. ja. ja.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 Per week en die verwerkte ik. Ja, ja. En dan kon ik iedere week kon ik naar de, mee, mee doen. En de andere hand ging meestal naar ad. Ja. Dus dat was een eigen koek. Dus, je, oh, dus mooie... je bestelt nu bij de slager. Bij een grosier. Bij een grozies. bij een, een, ja. een, een groothandel. Ja, ja, ja. Daar komt een halve koe vest binnen. Ja. Die wordt geslacht en die gaat naar de Firma Vrede. Ja, die was nu ook al geslacht, maar die wordt, ja, uitgebeend, die wordt uitgebeend en. en, uh, en uh, uitgevriest. En dan uh, gingen we bewerken. En dan snij je de buestukjes, de lappen, en ja, zo de karbonaatjes en zo allemaal. En de varkens de en ja. de hamlapjes en de ja. Ja. Ja. Dus, dus ja. dat ja, de je, je Dat de we allemaal, ja. Je maakte alles ja. zelf? Ja. We maakten alles zelf, ja. we hadden alles vers in de winkel liggen. En, ja. en uh, we sneden vlees waren allemaal vers af, niks verpakt. Nee. En dat is gewoon je winnen. Is het uh, de verandering met de supermarkten die de slagers een beetje uh, uh, de das omdraait? Uh, ja, als je niet aan slagen niet oplet, dan word je dus uh, over, de, over, je, over je kop gelopen. Als ik in uh, de binnenweg loop, kom uh, ja. ik vier of vijf zwaar ja, gewicht. Ja. Ja, het leuke ja. is in Heemstede. In Heemstede is het natuurlijk een plaats waar toch wel heel veel eisen gesteld worden aan de producten, en daar loopt dat allemaal. Want ik durf bijna te zeggen dat in Heemstede meer slagen zijn als in heel Haarlem. Dat geloof ik ook, ja. Als ik alleen op de, en op de binnenweg de Raadhuisstraat wil kijken en dan, straat, dan ja, kijk ik even ja. naar Ad... Ja. Ja. dan kom ik ja. op vijf, zes lagers. denk ja. Ja. Ja. En op de, oh, daar de, de, ook nog de Raadhuisstraat... De, hoe heet het daar? Het straatje...